Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet overlegt vanochtend met provincies en gemeenten... over de opvang van vluchtelingen. Het gaat onder meer over een plan om snel duizenden tijdelijke huurwoningen... neer te zetten voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Minister Blok voor Wonen zei gisteren in een kamerdebat... dat hij daar snel over wil vergaderen met gemeenten en woningcorporaties. Bij het overleg van vanochtend zijn premier Rutte staatssecretaris Dijkhoff, vicepremier premier Asscher en minister Plasterk aanwezig. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat een medewerker van de Nationale Recherche is aangehouden op verdenking van corruptie, plichtsverzuim en witwassen. Hij zit sinds eind september vast. Volgens de NRC is het een zeer ervaren politieman. Hij zou op grote schaal informatie hebben verkocht aan drugscriminelen en motorbendes. De krant sluit niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Het OM wil er verder niets over zeggen. Tweede Kamerlid Bernsen van D66 spreekt van een enorme schok... omdat de integriteit van de politie in het geding is. De SP wil dat er een eind komt aan werken zonder loon. De partij komt daarom met een initiatief wetsvoorstel dat wordt gesteund door GroenLinks. Gemeenten mogen tegenwoordig een tegenprestatie vragen... aan mensen die in de bijstand zitten... Volgens de SP betekent dat in de praktijk... dat steeds vaker mensen werk doen met behoud van uitkering... terwijl dat vroeger een normale baan was met een gewoon salaris. Daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie, zegt de SP. In België rijden minder treinen dan normaal vanwege een staking. Een Franstalige bond van spoorwegpersoneel heeft zijn leden opgeroepen... om het werk neer te leggen uit onvrede over bezuinigingen... en mogelijk banenverlies bij spoorbedrijf SNCB... Onder meer de Thalys tussen Amsterdam en Parijs en de Eurostar-treinen rijden vandaag niet. Het weer, in het noorden en westen bewolkt en wat regen, vooral in het zuiden ook zon. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden over 4 kilometer. Richting Amsterdam gaat het langzaam tussen Naarden en Diemen... Op de A4 Amsterdam en Den Haag, daar staat bij Rijndijk 2 kilometer. De A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 4. Op de A9 Alkmaar Amstelveen langs rijden, tussen Rotterpolderplein en Badhoeverdorp over 6 kilometer. Op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3. Op de A27 Almere-Utrecht bij Utrecht-Noord over 6 kilometer langzaam rijden. En op de A28 Zwolle-Amersfoort 3 kilometer bij Nijkerk. Tot zover de verkeersinformatie.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 You all have to answer to the one above. It's beautiful to watch love begin.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 Met muziek van haar van 1963 tot en met 1999. En daar zitten ook onder andere een paar nummers op van Sommer de Spring. Prachtige CD die je absoluut moet hebben. Karin Krog, ze noemen haar wel uh, uh, de Noorse Rita Rijs. En over Rita Rijs gesproken: uh, Zon in Scheveningen en er komt Zon in Zandvoort. Dream Van. Het strand en hoog, een hoop. en verscheurt haar eigen keel, en dansorkest speelt laf op Van De lucht een strakke blauwe vaan, het strandt een mierenhoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt lach voor ziel Er is zoveel te koop boven het duin, draaien vogels. Want schrijven nu...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 Uh, glorious Tribute to Rita Rijs uh, door het land. En ik zie dat ze op de speellijst dat ze 10 oktober in Den Haag zijn... in het Dakota Theater aan van kwart over acht. Dus wil je meer muziek van Rita Rijs horen... gespeeld door Ruud Jacobs, Peter Beets, uh, V. Klaassen en uh, uh, Martijn van Ittersen... gaan naar Den Haag. Maar kijk maar eens op uh, de website van hun... want ze treden op veel meer plaatsen op Tribute to Rita Reis...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 Nelson staat op de rol. Oliver Nelson, Miss Fine, iets is een weer. Ook klanken, Oliver Nelson. Uh, Laatst heeft Liz Wright weer een CD uitgebracht, Freedom and Surrender, een CD die zeker de moeite waard is. En daar zingt ze ook een duet op met Gregory Porter, Right Where You Are. Daar komt ie Liz Wright.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 Uh, nieuwe cd, uh, Serendipity. Uh, Serendipity is een toevallige ontdekking, ontdekking per ongeluk. En uh, het nummer Sally Song, Zach Brock. Op viool.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 They're all about me Everyone's talking Don't know if it's true Let's ask myself Everyone's talking. Don't know what to do. That's as well so Het is werkelijk een prachtig CD van uh, Karsoe. Echt uh, zeker de moeite waard. En wat ook een, iets heel moois is, is van mij te rondtellen. Uh, en het volgende nummer van. Het werkt niet helemaal. De Rotterdamse die in Colombia woont. De Cubaanse klanken zou ik bijna zeggen. Reconoces mis angustias y mis penas. Te dat moet ik de volgende keer overdoen, Want het, is, het nummer is nog lang niet afgelopen. En dat is een hele prachtige reden. Daar moet ik gewoon meer van draaien. Maar het, het, het zit er alweer op voor vandaag. En uh, ja, je hebt geluisterd naar CFN Jazz. Mijn naam is Auke Beuving. We hebben een gevarieerd pakket aangeboden. Classical jazz, cool jazz, van alles dat ertussen. Ik kan toch meer op lijstje lijst staan? Maar de tijd is gewoon tekort. Er is ook zoveel mooie muziek. En uh, ja, zo vlak voor Halloween kwam ik nog een aardig nummer tegen van Harry Breuer. Iemand uit begin 1900 geboren. Die het is al lang overleden. Maar het is bijzondere muziek. Zeker voor Halloween. Niet...